Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Agenten hebben bij de rellen na de gestaakte wedstrijd ajax Feyenoord 15 mensen opgepakt. De wedstrijd werd definitief stilgelegd... nadat er voor de tweede keer vuurwerk op het veld was gegooid. Daarna sloeg de sfeer helemaal om... en bestormden Ajax-aanhangers de hoofdingang van de arena. Ze trapten de draaideuren kapot en wisten binnen te dringen. Twee agenten raakten daarbij gewond, maakt de politie nu bekend... en ze sluiten meer arrestaties niet uit, zeggen ze. Steeds meer mensen vluchten weg uit Nagorno-Karabakh. Dat stuk land hoort eigenlijk bij Azerbeidzjan, maar er wonen bijna alleen maar Armeniërs. Vorige week braken er gevechten uit en greep Azerbeidzjan de macht in het gebied. Er zijn nu ongeveer 5000 mensen uit Nagorno-Karabakh naar Armenië gevlucht. En dat is pas het begin, vertelt buitenlandredacteur Gim Balduk. Vannacht zijn mensen in eigen auto's uh, vertrokken. En het verloopt allemaal via de enige weg die Nagorno-Karabakh verbindt met Armenië. En die mensen worden opgevangen in plaatsen. Aan de grens bij Armenië, uh, zoals de stad Gorist, waar een aantal hotels openstaan om deze mensen op te vangen. Uh, de autoriteiten van Karabach zeggen dat die hele uittocht nog wel maanden kan duren. De verwachting is dat alle 120.000 Armeense inwoners weg willen uit Nagorno-Karabach. En reuzenpanda Van Sing gaat vandaag emigreren. De twee jaar oude panda werd geboren in Aouans Dierenpark in Renen. Maar is eigenlijk van China. En volgens het Panda-project moet ze dan na twee jaar terug naar dat land. Zo'n verhuisoperatie is, ook emotioneel gezien, best een dingetje, zegt een van de verzorgers. Met alle dieren waarmee je werkt krijg je wel een soort van band. Uh, dit dier is toch wel heel speciaal. Je hebt van het begin af aan echt meegemaakt, van jongs af aan. Het hele opgroeien en, uh, en met deze dieren werk je echt wel heel erg nauw samen. Dus je kent elk dingetje, uh, elk karaktertrekje ken je en uh, ja, dat maakt het wel heel speciaal. De Nederlandse verzorgers reizen de hele tijd met de panda mee om te zorgen dat alles goed verloopt.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 een hele goede middag, even na twee uur. En we zijn weer, Studio Tolweg 10A, helemaal live hè? Uh, vanaf uh, de studio uh, Zandvoort op zaterdag. Ja, een bruggetje naar Benno Veugen bij deze plaat van Salko maken. De Dirty Old Man van de Three Degrees hoorde ja, je Benno? Ja, ik ben Dirty Old Man ja, van CFM. En de, ja, ja, en dan uh, zit jij tegenover mij. Goedemiddag. Ja, ja, Goedemiddag, Rob. Goedemiddag, luisteraars. Ja, nou, Hoe is het met de Dirty Old Man? Ja, goed. Uh, nou, <laughs> ik heb uh, net overleefd. Zeg. Ik kreeg me toch een bui op, op het autootje. Dus ja, ik, he, ik ging ja, helemaal ja, ja. in de aqua-planning bij een nieuw unicum. De tolweg was gewoon één grote beek en het was uh, het water stroomde maar door uh, door, de door de weg, de tolweg heen. Dit is dan een weg. En, maar we zitten weer hoog en droog in, uh, boven de Bobbeschuiter club. En dus, uh, dat gaat helemaal goed komen. De zon schijnt op deze, uh, even kijken, om 14.07. Dus we gaan er weer een gezellige uitzending van maken. Ja, en... precies. Om twee uur he, is hij begonnen met schijnen, hè? He? Ja, dus, uh, ja, ja, ja, Het moet ook niet anders zijn. Nee. En, uh, en de eerste uur, dames en heren, gaan we ons bezighouden met kitesurven. Want het was het weekje wel. Het jonge, jonge, jonge. Red Bull, Megaloop. En daar gaan we luisteren naar interviews die Jaap Koper op het strand heeft opgenomen met onder andere Ruben Lenten en Giel Vlucht. Dat, uh, Ruben is de uitvinder van de Megaloop. en Giel is een van de organisatoren. Als ik het goed wil onthouden. Volgens mij deelnemer. Deel, oh ja, deelnemer. Ja, ja. En um, dan, eens even kijken, dan hebben we natuurlijk het weerbericht. En we gaan, uh, nou, voetbal tegen wie spelen we vandaag? We spelen vandaag tegen Hoofddorp. Ja, in de derde klas hè, komen we dit jaar uh, ja, uit. Ja, ja, Dus we krijgen nieuwe oude tegenstanders, uh, ah, zeg Nieuwe maar, oude ja. tegenstanders. Ja, die, die kennen we nog van uh, vroeger. En uh, zo spelen we ook uh, vandaag tegen Hoofddorp. Ja. En we hebben daar ook een nieuwe verslaggever voor. Zeker, Rob van den Berg. Ja, precies. En die gaan we bellen. En Rob die gaat ons het bijpraten. Half drie begint het, dus ja. even half drie gaan bellen. Ja, daarom. En dan hebben we tweede half uur besteden wij aan... Uh, de uh, kitesurftocht. De langste ter wereld. Uh, van hoek tot helder. Want het uh, windraam ging open. Dus ja, we moesten er allemaal als de kippen bij zijn. En uh, nou, dat was... Uh, nou, dan gaan we bellen met Martijn van Dijk, de grote organisator... En uh, we hebben nog een interview klaarstaan met van Roxanne van der Meubelen. Die is van, eens uh, even kijken. Hoekt het helder zelf? Uh, ja, ja. Hoekt het helder zelf. En die gaat uh, de mensen van de Watersportvereniging van Zandvoort interviewen. Nou, die deden mee, hè? Die dus, deden mee. Dus dat, is, dat willen we ook allemaal horen. Uh, Oké, okay, dus Zeker. Uh, een nou vol ja, uur. Heel veel over de wind, hè? Want dat uh, ja. heb je nodig uh, natuurlijk uh, bij het guiten. Uh, Afgelopen week voldoende wind gehad, vooral op dinsdag was je vrij krachtig tijdens de mega loop. En woensdag ook nog bij Hoek tot Helder. Dat krijg je allemaal te horen in dit uur van Zandvoort op zaterdag. Je de valt in het slot: je kijkt niet eens meer op. Hij is gegaan. De dag is weer begonnen. Al is het dan nog vroeg. Je voelt je nu al moe. Als zoveel strijd, want de dag is overwonnen, je ruimt de kamer was in het zon Je neemt de meugels af en lucht de bedden Waaronder alles door Het ruisje dat je hoort Je bent alleen De, de wereld zwijgt en blijkt je te vergeten Die dacht van J.J. Kale Het eerste uur van dit programma staat met de name in het teken van de wind. We hebben het weer bericht. En afgelopen week ook twee grote mooie kite-evenementen die hier plaatsgevonden hebben. En daar gaan we heel veel aandacht aan besteden, Benno. Ja, daar gaan we zeker aandacht aan besteden. En we beginnen eens even kijken met Ruben Lenten. Uh, die is uh, de... Een van de organisatoren Nee zeg ik. Ja, de organisator eigenlijk van deze... En de uitvinder van de Megaloop, natuurlijk. En Jaap Koper sprak met hem. Als het hard waait... Dan worden een aantal mensen gewoon een beetje opgewonden en op een positieve manier opgewonden. En een van is Ruben Lente. Hij is een van de mensen die mede organiseert deze Red Bull Megaloop. Want wat komt er bij kijken als je naar het weer kijkt om zoiets te organiseren? Ja, dat klopt. Ja. Mijn hartje gaat sneller kloppen en die van alle keizers wel zolang het harder waait. En voor de Red Bull Megaloop hebben we een echte storm nodig. En vandaag hebben we 30 tot 50 knopen wind vanuit het zuidwesten waar we eigenlijk vier lang op hebben moeten wachten. Hmm. Maar vandaag is de dag. Ja, Kan ik mij herinneren van de vorige. Die was nog even een, een, tikkie, een tandje erger eigenlijk. Ja, bij de vier jaar geleden hadden we echt 50 tot 60 knopen zelfs. En vandaag gaan we denk ik ja, 40 tot 50 knopen aantikken. Of 30 tot 50 knopen. Ja. En, ja, maar het wordt zo, sowieso extreem. Ja, wat, wat is zo belangrijk aan die wind? Ja, de harder het waait, de hoger we kunnen springen. En de beter je die Megaloop kan, uh, kan uitvoeren, zeg maar. Dus ja, de harde wind, de, de betere show. Ja. De, de wat is dus ook speciaal aan die Megaloop? Ja, de Megaloop is eigenlijk de meest extreme trick in het kitesurfen. Waarbij we de rijder zo hoog mogelijk zien vliegen. En nu wel tot 35 meter hoog. En dan trekken ze die kite een vol rondje door de wind. En soms komen ze dan boven de vlieger uit. Wat natuurlijk extra extreem is. En de vlieger is soms ja, wel 200 meter ver. En uh, ja, dat is, uh, dat is de, de Megaloop. Ja, nou heb ik me laten vertellen dat jij ook uh, ooit... Uh... Dat hebt gedaan. Uh, ja, hoe, uh, hoe ben jij er zelf in verzeild uh, geraakt om dat ooit te gaan doen? Ja, klopt. Ik heb de Megaloop uitgevonden in uh, 2003. Uh, de kites werden al geloopt, maar uiteindelijk deed ik het in hardere wind en sprong ik hoger en hoger en ging het eigenlijk van een kite loop naar een megaloop. En uh, ja, dat heb ik uh, toen ontwikkeld en gepioneerd voor tien jaar en dit event opgetuigd. En uh, nu is het eigenlijk uh, ja, de meeste. Uh, ja, het meest, uh, ja, noemen dat? Uh, meest belangrijke move in de, in de sport. Ja. En nu doen ze zelfs de, de Double mega loop en de triple mega loop. Dus de volgende generatie neemt het weer naar een heel ander niveau. Hoort dit ook bij de energiedrankfirma uh, die dit organiseert? Jazeker, ja, de Rebel houdt natuurlijk van vliegen en uh, mensen vleugels geven en ook aan ideeën. En ja, dit event was uh, mijn idee een paar jaar geleden en het helpt gewoon om de sport naar het volgende niveau te tillen. En daar, daar houden we van. Ja, want het is natuurlijk ook nog heel speciaal hè. Want je ...moet op een gegeven moment als je die mensen bij elkaar wil brengen... ...dat gaat niet even van, uh, van een week van tevoren. Want je weet nooit van een week van tevoren hoe het weer is. Inderdaad, ja, we houden al uh, heel lang het, uh, altijd de weerkaart in de gaten. En uh, dit uh, was een hele speciale, want het ging een beetje up, down, up, down. Dus, uh, en de rijders moesten vanuit de hele wereld komen. Eentje moest vanuit de Rimbu in uh, Mozambique last minute komen. Eentje stond in Dubai, die had nog 90 minuten om zijn ticket om te boeken. En, ja, het was één grote chaos, maar dat maakt het event ook zo speciaal... ...dat iedereen gewoon klaar is om hier een show te uh, maken. Te neer te zetten. En uh, ja, dat was hartstikke mooi. Ja, wanneer is die voor jou geslaagd, deze Red Bull Loop? Uh, aan het einde van de dag, als we de hele wedstrijd goed hebben kunnen varen en uh, ja, de dikke sprongen hebben gezien en iedereen weer veilig aan de kant staat en uh, we de winnaar bekend kunnen maken. Dankjewel. Dankjewel, ja. En de winnaar was... Nou, vertel... Andrea Principi. Kijk, kijk, ja, kijk. Ja, ja, En dat is wel mooi, hè? Dat, dat, Ik zag dat ook helemaal me. Uh, iemand in Mozambique en, en, en Dubai. Die, en dan, uh, even oh, snel naar Zandvoort. Met, met een, ja, en met een plank onder hun armen rennen naar de gate. Want we moeten een vliegtuig halen, want we moeten in Zandvoort kitesurven. Dat ja, is, mooi, is hè. Natuurlijk helemaal, helemaal top. Twintig jaar de mega loop uh, inmiddels al. Ja, dus, ja, ja. ja. ja, ja daarop. Nou, en nou, laten we eens even naar een deelnemer uh, luisteren waar uh, Jaap mee sprak. Eén van de deelnemers die uh, meedoet aan die Red Bull Megaloop is geel. Ja, uh, de weersomstandigheden. Uh, als jij naar buiten kijkt, dan moet jouw hart ook uh, wel sneller kloppen op zo'n dag als vandaag. Ja, op zich wel. Ik bedoel, nu komt er ook een flinke regenbui binnen en dat is meestal ook wel... Ja, brengt dat nog wel wat meer wind mee. Uh, de eerste heat was nog niet heel veel wind. Dus ik wacht eigenlijk op nog iets meer. Dat uh, zou ik al top vinden. Ik ben ook een zware rijder. Dus uh, <laughs> zoveel mogelijk wind nodig. Maar uh, het begint er goed uit te zien, ja. Ja, um, uh, hoe bereid je je voor? Kan je je eigenlijk überhaupt voorbereiden? Ja, je, je traint gewoon. Het is gewoon heel veel uh, trainen in moeilijke condities. En dan uh, is Zandvoort wel echt uh, de plek om het te laten zien. Aangezien het hier misschien wel de moeilijkste plek is. Uh, van alle competities die we het hele jaar door hebben. Dus uh, ja, een hele uitdagende plek, maar wel uh, ja, des te groter de, de beloning als het goed gaat. Ja, wat, wat, is, uh, wat maakt Zandvoort dan zo speciaal? Er staat heel veel stroming en uh, meestal als het in Nederland hard waait, dan zit er ook wat regenbuien bij. En regenbuien verstoren ook de wind weer een beetje, dus dan wordt hij minder, wordt hij weer meer. Dus je moet heel erg... Berekenend varen en echt voelen dat je de power hebt om te gaan. Anders dan put je jezelf ja, onnodig uit. En in deze competitie scoort alleen je hoogste trick. Dus je kan uh, in principe één keer springen in 12 minuten um, en daarmee je hele heat winnen. Ja, wat wat uh, zijn voor jou eigenlijk de beste omstandigheden als het gaat om dit soort wedstrijden? Uh, Zo hard mogelijk de wind. Zo hard mogelijk, ja. Zo'n uh, windkracht 11. Is, uh, is voor, voor mij wel ideaal, aangezien ik een van de zwaardere rijders ben. Mm -hmm. En ik presteer gewoon wat beter als het echt, uh, als het echt hard rijdt. Dus uh, daar hoop ik op. Ja, nou is dit één van de wedstrijden. Maar doe je dit uh, ook wel op allerlei andere wereld, wereldse plekken? Ja, ja, ja. Dit is uh, gewoon een fulltime job eigenlijk. En uh, ja, dus uh, het is over heel de wereld. Dus soms in, uh, in Brazilië, Zuid-Afrika, Frankrijk, Spanje... Ja, eigenlijk uh, Amerika. Ja, ja. En wat maakt, dit, wat maakt het voor jou zo leuk om aan dit soort wedstrijden mee te doen? Wat heb je zelf met die sport? Ja, want, uh, want jij ja, hebt er ook ooit eens een keer ooit iets uh, mee gedaan, denk ik. Ja, ik heb heel lang les gegeven en toen ben ik uh, zelf gaan kijken. En ik ben heel competitief. Dus uh, ja, winnen is gewoon uh, heel belangrijk voor mij en uh, vind ik heel gaaf. Dus uh, het doel is natuurlijk gewoon om, uh, om hier de winst binnen te halen. Geweldig hè? Ja, Windkracht 11 heeft hij nodig om uh, een beetje de lucht in te komen. Hij <laughs> zegt het, hè, vandaar dat het ook uh, ja, in Zandvoort eigenlijk te weinig was uh, voor het, hem. He, eigenlijk wel, ja. Ik ben een zware rijder. Ik, uh, het mooiste is Windkracht 11. Nou, Niet normaal, Windkracht 11. Moet je wel heel lang wachten, hoor. Giel Vlucht, hè, de deelnemer uit uh, Nederland, was ook nog een andere deelnemer. En die is trouwens uh, derde geworden uiteindelijk. Hè. Dat is uh, Koan van Dijk. Oké, okay. Die heeft de derde plek uh, behaald. Dus een uh, mooi resultaat ook voor... Voor Nederland, daar zeker, zeker, zeker. Nou, we kijken natuurlijk weer uit naar het uh, volgende mega loop, uh, En we, nou, trouwens, we hebben nog wat NK'tjes uh, tegemoet. Hè, ja, ja, ja. Kampioenschappen. Als het goed is, komt er nog eentje eind september. als, ja. het, uh, als de wind uh, lekker is bij uh, de spot. Ja, we hebben een NK en we hebben ook nog een uh, NK bij de watersportsvereniging. Precies, dus uh, we hebben nog twee Nederlandse kampioenschappen te goed. En we hopen, uh, ja, wachten tot die windramen open gaan, zodat dat. Uh, Uiteindelijk georganiseerd kan worden Maar het is wachten op wind En ik zal je straks vertellen Of er komend weekend wind gaat waaien Nou afgelopen dinsdag was er Voldoende wind Vandaar ook de, de mega loop Weer sinds vier jaar terug in Zandvoort Dank aan Jaap Koper ook Voor de verslaggeving Hij sprak de deelnemer en de organisator Zo vlak voor dat het allemaal begon Op het strand hier in Zandvoort En hier is Ride Like The Wind Ja, dat was Christopher Cross en Ride Like The Wind. Als je nou meekijkt op zfm-live.nl... dan zie je dat we gefotografeerd worden, Benno. Ja, wat is dat allemaal? Dat is, uh, ja, dat is uh, Albedien, die is, uh, onze redactrice. Die is ja. een beetje aan het oefenen met een uh, fotocamera. En uh, vandaar dat er een serie foto's wordt uh, gemaakt. En, uh, nou ja, dat is uh, haar bezigheid. Uh, nou, hou de Facebookpagina uh, in de gaten, zou ik zeggen. Ja. <tomst> <tomst> <tomst> Oké, okay, nou uh, we gaan het uh, hebben over het weer. Uh, Benno, hoe gaat dat worden de komende ja, dagen? Ja, nou uh, vanmiddag 17 uh, graan is het. Momenteel in het derp. Uh, de wind is 4 boven west-noordwest. Uh, vanavond uh, is het, uh, nou ja, het zakt hij naar 14 graden. En dan morgen is het uh, helemaal geen onaardige dag voor Zandvoort. 19 graden. Het blijft droog en de wind komt uit het zuiden en is 5 60% kans op zon. Dus dat is fantastisch. Maandag uh, wordt het nog iets warmer. Dinsdag trouwens ook, dat gaat van 20, 22 graden op dinsdag. Um, eigenlijk geen regen van betekenis en de wind die zakt iets naar 4 voor zuid. Pal uh, zuid komt die, maar uh, toch maar een kans van 35% op zon. Dan vanaf woensdag begint het weer een beetje te regenen. Met de grootste narigheid op donderdag en vrijdag. Dan wordt 4 mm voor zand verwacht. En de wind trekt er ook aan naar uh, Zuidwest. Uh, 5 boven. en maar 25% kans op zon. Dus, en vandaag over een week, hoe is het dan? Dan is het 19 graden, 1 millimeter uh, regen. En, en uh, nou, dus eigenlijk een hele wisselvallige dag. Hebben we een volgende. beetje wind dan? Want we hebben het NK Kijkweef oh, ja. ja, nou ja, gaan plaatsvinden. Maar 4 Beaufort. Hmm. En, en voor de komende twee weken is het dus maar 5 tot 4 Beaufort. En dat is te weinig. Nou, en de window staat open tot 1 oktober, dus ja. dat gaat gewoon uh, dicht daar niet meer door dan. Ja, waarschijnlijk niet, nee, hmm. nee, nee. Maar goed, we hopen op een klein wonder voor de organisatoren. En dat het uh, nog een keertje, want dat was het eigenlijk afgelopen week ook, hè? Was het ook sauwend? Was het ook allemaal kielen, kielen, randje, randje? En uiteindelijk uh, trok die wind toch lekker aan tot 7. En, en ik hoorde zelfs dat in de, op de warre Londen zelfs uh, windkracht 9 was. Dus, uh, maar ja. ja, daar heb je hier in Zandtot wel een winnig exam. En, en Woensdag dus, ook nog uh, voldoende voor uh, Hoek tot Helder. Dus, ja, uh, en daar gaan we het straks over hebben. Dus maar eerst zeker, voetballen. Zeker, we gaan eerst voetballen en uh, uiteraard nog uh, lekkere muziek over de wind draaien voor je. Dat was het weer. Errol Blackwood hebben we namelijk met uh, Anyway the Wind Blows. Anyway the wind blows. It blows right back to En zometeen gaan we het nog hebben over... Uh, hoe ik dat helder van uh, afgelopen woensdag. Vandaar, anyway, the wind blows. Je lekker lekkere reggae-muziek zo uh, op de zaterdagmiddag. Wij horen voetbalgeluiden op de, de achtergrond. En dat betekent dat het weer tijd is voor de competitie, want... Uh, ja, de eerste wedstrijd van de competitie is een feit. En we zeggen, uh, goedemiddag uh, Rob, welkom in de uitzending. Ja hoor, welkom. Maar je bent net al laat. Want het ga je nog maken? 1-0 na 1 naar één minuut. Zo, meteen een uh, doelpunt. Ja, dat is een Joost spel als je er net in komt. Voor is voor mij een van de eerste wedstrijden. En Saad draait hem uh, volgens mij vanaf de 16 uh, met links uh, in het hoekie. Ja, hè? Dus Engels antwoord. Zo, dat is een uh, lekker begin uh, vandaag. Want we zijn uh, begonnen toch, uh, Rob van de Berg. Ja, ja, maar we hebben mogen wel af hoor. Ja, meteen met Wiss. <laughs> ja, we spelen natuurlijk uh, ja, dit jaar een uh, klasse lager, hè? De derde klasse. Nou, jammer dat je dat dan nou moet zeggen. Maar... Ja, maar ja, hoe, hoe sta jij daar, uh, daarin? Uh, zeg maar? Vind je dat terecht? Of uh, zeg je van, nou, we moeten heel snel hier uh, weer uh, weg en weer terug naar de tweede klasse. Nou, ik vond het natuurlijk wel terecht, maar ons eindig je dan niet. Zo simpel is het. Dus uh, ze hebben wel goede spelers, maar het komt er niet meer uit. Dus we zitten in een klasse lager en ja, dat zou leuk zijn als je dan weer in ieder geval mee gaat doen om de prijzen. En dat zou eigenlijk wel moeten, Max. Zeker, nou ja, met zo'n begin, uh, Rob, uh, dan uh, zijn we lekker onderweg, toch? Eens, maar het is er niet afgelopen. We hebben wel vaker voor gestaan. Dus ik, ik hou een slag vandaag dag. Maar vooruit, het begin is goed. Ja, hartstikke leuk. Zeker. Nou, normaal gesproken doet uh, Jan van der Leden bij ons uh, verslag. Maar die is een weekendje weg. Dus uh, jij bent zo aardig om uh, vandaag een uh, verslag uh, voor ons te doen. Kan je wat vertellen over, uh, over uh, de samenstelling en uh, de nieuwe trainer uh, van uh, SV Sandvoort? Ja hoor, nou de samenstelling is niet heel veel geweest. Er zijn een paar jongens bijgekomen en de Fernando Lewis, ik weet van God niet, met de man van maar een wel een goede jongen. Die heeft wel wat hoger gespeeld vroeger. En voor de rest is het aardig, de samenstelling wel een beetje bij elkaar gebleven. De keeper is verdwenen, daarna zijn we gestopt, dus Nicky Groot staat op goal. uit de tweede. En de trainer, Adrie, was natuurlijk assistent trainer vorig jaar, dus dat, dat loopt allemaal langzaam een stapje door. En, uh, vertrouwde gezichten, lijkt mij. Kijk, gewoon een uh, vertrouwd team, uh, ook uh, dit jaar weer. Ja, het zijn allemaal Zandvoortse jongens, en dus daar moeten we het mee doen en dat vind ik ook eigenlijk wel leuk. Ja, nou ja. Dus uh, ja, nee, je zegt al uh, lekker begin met uh, 1-0 voor uh, SV Zandvoort. Hebben we ook weer uh, veel uh, publiek langs de kant? Of valt dat een beetje dat tegen? Dat tegen, vind ik Dat ik wel tegenvallig. Nou, hij heeft het eerste en tweede prijs gespeeld. Dus we hebben boven nu van Monnikerdam en Zandvoort, Maar het publiek valt een beetje tegen. Het blijkt ons de Zandvoort voor als we hoog staan. Ja, voordat we aan deze wedstrijd hebben begonnen, hebben we natuurlijk de afgelopen weken gebekerd, om het uh, zo maar even te zeggen. En dat is helemaal niet verkeerd gegaan, want uh, SV Zandvoort vinden we op dit moment bovenaan, toch? Ja, ze hebben een poeltje gezeten en hebben ze uiteindelijk moeizaam, maar wel gewonnen. Ja, dat doet altijd beter dat je verliest. Dus Voor mij is ze twee keer gewonnen één keer gelijk gespeeld. Dat is leuk, Zeker, Goed, ja. Hè? Dus ja, dat is prima. Dus ja, het begin is, hoop, is, is hoopgevend, laten we het zo zeggen. Hè? Zeker, en die uh, beker gaat uh, in oktober weer verder. Wat zeg je? Die gaat in oktober weer verder toch, of niet? Ja, dat geloof ik wel, ja. Maar ja. nou, laten we eerst de competitie met winnen. want soms hebben een behoorlijk leuke start. Ik moet even denken, met Edo, Kassikum, Stormvogels en een Er Dat zijn hier eerste vier wedstrijden. Dat zijn natuurlijk dus wel ja, de, de, de bekende namen in de derde klasse. Dus uh, van vier wedstrijden weet je wel een beetje waar je staat. Maar verlaat normaal, het begin is goed. En uh, we spelen wel ook heel lekker. Ja. Nou, lekker! Jij houdt de wedstrijd uh, voor ons in de gaten, Rob. Dank je wel uh, alvast uh, daarvoor. En uh, we komen straks zo uh, voor het einde van de eerste helft weer bij je terug. Ja, dat ben ik wel een beetje dronken. We zien hè? daar. <laughs> nou, komt helemaal goed. We gaan je spreken. Dank je wel voor dit moment, ja, hè? Helemaal En houd het goed in de gaten, hè? Wat er allemaal gebeurt. Houd het in de gaten, houden. de neuzen in de gaten. Houden. Komt allemaal goed. Oké, okay, dank je wel, hè, voor dit moment. Tot zometeen. We houden de wedstrijd in de gaten. 1-0 op dit moment. Give me Body Deze groep blijft gewoon lekker, hè? Je de queen. En ditmaal met uh, de single The Body Language. We gaan het in de uh, tweede helft van het uh, eerste uur hebben over Hoektocht Helder. Afgelopen woensdag uh, vond dat plaats. Het is werelds uh, langste uh, surf uh, evenement, uh, Benno. Ja. 500 deelnemers uh, waren er. En, um, nou, jij had een interview opgenomen uh, door uh, de, de dame. Roxanne die, van de Meulen? Ja, die, heeft, uh, die doet het interview en ze interviewt Paul Boelens en Gertjan Werkman van de Watersportvereniging Zandvoort. Dat zijn de deelnemers uh, hier uit Zandvoort. Ja. Kom eens aan. Zou je me kunnen vertellen wie je bent? Ja, goedemorgen. Ik ben Paul Boelens. Wij uh, zijn Team uh, Zand, ja, Watersportvereniging Zandvoort. Met Bert-Jan, mijn buddy. En ja, super veel zin in vandaag. En hebben jullie veel voorbereiding kunnen treffen in Zandvoort? Ja, zeker. Dus veel downwinders gedaan. Katwijk, Bloemendaal en. Ik heb zelf al eerder een keer meegedaan, dus ik weet uh, wat ons te wachten staat. Dus het uh, gaat goed komen. Kun je me nog meenemen in die vorige keer? Was er ergens een moment uh, waar een gedachte opkwam dat je dacht... oh jee, hoe kom ik uh, in Den Helder? Ja, nou wat ik mee heb gemaakt... Ik, ik uh, vaar op een surfboard, dus niet op een twin tip, dat lijkt op een snowboard... En ter hoogte van uh, Zandvoort denderde ik van een hele hoge golf af. Met hoge snelheid. En ben ik met mijn ribbenkast op een andere golf geklapt. Dus uh, ja, lag ik wel even uh, zeg maar in het water om weer op adem te komen. Uh, vervolgens mijn boordje te zoeken en uh, weer door te gaan. Maar dat was wel een moment uh, wat me is bijgebleven. Uh, ja, ja. Dat je echt wel even denkt van uh, ja, rustig blijven en doorgaan. Maar, uh, ja. En toch sta je hier. Toch sta ik hier. Ja, ja, ja precies. Ik ga je, je collega nog even vragen. Waarom is het zo belangrijk dat er voldoende kitesurfers meedoen aan dit evenement? Nou, Het belangrijkste is natuurlijk om uh, voor de hartstichting geld op te halen. Met hoe meer mensen je bent, uh, hoe meer je ophaalt. Je ziet ook in de afgelopen jaren dat we nu het miljoen aan willen tikken. Nou, dat, uh, dat, ik denk dat we dat wel, wel doen. Ik weet niet precies het bedrag nu. Maar dat is denk ik het belangrijkste. En ik vind het mooi voor de kitesport. Ja, want dit is ook wel het grootste evenement hier in, in Nederland. Maar ook het heeft gewoon het grootste evenement. Ja. de langste afstand. Ja, nou ik denk ook zelfs misschien wel in de wereld. Er zijn wel eens hele korte, waar ze een, een wereldrecord willen halen. Of een Guinness boek. Maar dit, georganiseerd als event uh, en dan ook nog voor een goed doel. Is dit wel uniek in de wereld denk je. Super. Ja, volgens mij kunnen jullie niet wachten. Ik kan niet wachten. Nee. Ik wil wel weg. Heel veel plezier. Dankjewel. Dag. Ja, Dat was voor de start van Hoek tot Helder het team uit Zandvoort. Benno. Ja. ja, en, ja dank uh, aan Roxanne van der Meulen voor het interview met Paul Boelens en Bert-Jan Werkman. Ze hebben samen voor, uh, ja, voor het goede doel de Hartstichting uh, ruim 3000 euro opgehaald. Dus... Uh, een uh, mooie prestatie van uh, Paul en van Bertjan. Dan maar eens gelijk vragen aan uh, Martijn van Dijk. Goedemiddag Martijn, wat uh, het totale bedrag eigenlijk is geworden voor de Hartstichting? Hey, goedemiddag heren. Uh, nou, dankjewel dat uh, ik even in de uitzending uh, mocht komen dat jullie bellen. We hebben uh, uiteindelijk uh, na het evenement het checkbedrag uh, onthuld. Dat was inderdaad boven een uh, boven miljoen euro. We hadden miljoen en 10.000 uh, euro uh, opgehaald. Zo, en, uh, wow, he. en het vorige dat was. Uh, er zit, ik dacht er wel een gat van, van drie ton tussen. Hè? Dat, uh, de vorige keer was het 6,5 ton of zoiets uh, uit mijn hoofd? Vorige keer 6,5, ja, die keer ja. daarvoor zes en die keer daarvoor 3,5 en, en daarvoor een ton en uh, daarvoor was het vijftigduizend euro. Zo, Martijn. En, uh, ja. Dus, dus uh, jij, jij maakte een sprong uh, op het strand, uh, denk ik, uh, toen je dat hoorde. Ja, ik, ik heb er natuurlijk naartoe gewerkt. Ja. Ik wist eigenlijk al... Uh, oh, je wist het natuurlijk al een uh, beetje. Uh, ja, <laughs> ja, ik wist er ook alweer georganiseerd Dus dan ja. uh, ben ook bezig met die fondsenwerkingen. Ja, ik wist het al wel. Ja, ja, ja. Dat we het gingen halen. En je ja. schat dat een beetje zo in natuurlijk. Voordat je überhaupt... Het, uh, het, ja, je maakt een berekening met hoeveel mensen je gaat. En, ja. ja. Dan kom je daar ongeveer op uit. Maar het zou er een beetje om hangen. En we hebben het inderdaad gehaald. Het is echt super knap van alle deelnemers. ik uh, ja. En het onwijs uit zijn best gedaan... Uh, om voor de uitstichting een, een mooi ja, bedrag in te zamelen. Ja. Zeker, een geweldige zesde editie van uh, Hoek tot Helder uh, Martijn. En wat mij uh, opviel uh, en waar ik ook uh, de hele dag van uh, genoten heb. Ik heb het zelf, uh, zelf naar mijn tv uh, gestreamd. Uh, dat was uh, de livestream uh, met uh, ja, het verslag van uh, Remco Evers. Die deed het zo geweldig goed. Ja, ja heel graag ja. Ik kijk het zelf nu in etappes terug... want het is natuurlijk ja, ruim negen uur gestreamd geloof ik. Dus ja, omdat in één keer dat te doen... dan krijg je van die hit op je kom. Ja. Dus uh, ik doe het, in, uh, doe het in etappes... elke keer een half uurtje of veertig minuten... maar het ziet er echt heel erg leuk uit. Heel erg leuk, ja. Zeg Martijn, de, nou, een van de... Die, uh, even kijken, een, een van de mannen die geïnterviewd werd... Bert-Jan, die vertelde over een... nou, dat hij een behoorlijke klapper had gemaakt uh, een keer daarvoor... Op die golven? Ja, oh, dat is Paul. En uh, hoe. Uh, zijn er dit jaar nog incidenten geweest eigenlijk? Uh, want het uh, ging er natuurlijk onwel stevig aan toe. Ja, ieder jaar zijn er bij ons evenement toch wel een paar incidenten. En dat loopt uit een van sneeën in een voet of blaren op je handen. Tot. ...tot een uh, gebroken been of een uh, afgeschurde spier ofzo... ...voor uh, kniebanden die, uh, <coughs> die uit, opgerekt zijn of van arm uit de kom. Ja, ja dat gebeurt wel. Kite is natuurlijk een... Uh, ...ja, dat blijft een, een extreme sport. Ja. En um, ja, dat is, uh, dat is net even wat, wat meer risico dan een nou, potje dammen ofzo. Ja, ja, precies. En kan je eigenlijk uitleggen wat een downwinder is... ...want daar werd ook over gesproken? Nou, uh, met Hoek tot helder gaan we van, uh, van punt 1 naar punt 2 natuurlijk. En dan gaan we met z'n allen weer in de touringcars gaan we weer terug naar uh, punt 1. Ja. Vanuit punt 2. Um, en we zoeken dan een dag waarbij we met de wind uh, meegevoerd kunnen worden. En die, uh, die, die, uh, die richting, dat is dan idealiter, is dat uh, zuidwest. Maar mm. ja, dat kan ook west-zuidwest uh, -West of uh, zuid zuidwest. Ja. Als die dan, uh, hoe meer zuid erin zit, hoe meer die in de rug staat. En, ja, hoe uitdagender het eigenlijk is. Want ja, als je normaal op een spot vaart, dus stel dat je bij jullie op het strand uh, in zand wordt varen, ja. uh, dan vaar je eigenlijk gewoon altijd heen en weer. En dan, dan vaar je niet met de wind mee. Nee. Dus dat is wel anders. En dan heb je ook echt een andere uh, ja, techniek bij nodig. Oké, okay, oké. Okay. En dat dan 130 kilometer lang? Ja, ja. Dus dan, ja. Het is fantastisch. Want dan zie je de hele ja, Nederlandse kustlijn uh, vanaf, vanaf de zee. Ja. ja, dat is prachtig mooi. Ne Nederland heeft natuurlijk een van de mooiste kustlijnen, denk ik, ter wereld. Oké. Okay. Uh, uniek. Uh, zo vlak, lang, lang, lang gerekt, onafgebroken ja. en, uh, en heel breed. Ja, dat is heel mooi om te zien. Ja. Zeker, maar uh, ja, 130 kilometer, hè, zeg jij Benno. Ja, nee. Maar heel veel deelnemers hebben uiteraard veel meer uh, afstand gemaakt, toch? Martijn? Ja, want het is... Uh, je, kijk, je vaart niet in een rechte lijn natuurlijk. Uh, dat kan alleen uh, een vliegtuig. Je, ga, je gaat een beetje ja, zigzaggend uh, over dat water heen. Dus ja, er zijn deelnemers, zag ik, die 180 kilometer hebben afgelegd. Mooi zeggen. Uh, echt, uh, ja... En, da, en, dat, en dat, onafgebroken, maar, want, want je zit toch nog met het uh, Noordzeekanaal, daar, uh, dat werd toch niet gepasseerd? of wel, Hoe zat dat? Uh, uh, nou, uh, we hebben het uh, in de Hoek van Holland. Dus dat is uh, ja, veilig, uh, nadat, van Rotterdam natuurlijk. Ja. En dan, uh, dan varen we naar boven, naar boven toe eigenlijk. En ja, ja. Onze eerste stop is uh, Scheveningen. Ja. Nou, we krijgen alle deelnemers een kruisantje en, uh, en een kop koffie lekker. Okay. Dus even uit, op adem komen en dan uh, gaan we Lunch in IJmuiden. Oh, oké. Okay. Daar gaan we dan aan de kant. Daar ruimt iedereen zijn spullen op. Daar pakken we dan de bus. Het zijn allemaal touringcars. Dan van zo'n touringcar En dan rijden we om de haven heen naar Wijk aan Zee. En daar beginnen we weer. En dan volgen we de tocht. Dan hebben we hebben nog één stop in Kamperduin. Dat is net bij Berg aan Zee daar voorbij. En dan, dan de finish in Den helder. En dat is ja een groot spektakel natuurlijk. Iedereen blij en uh, ja, op ja. elkaar in de armen ja. huilen. Ja. Oh, lachen. Ja ja, ja, ja, ja. Dat is uh, en uh, ja, allemaal mooie emoties hier daar. Ja, ja, fantastisch. En hoe ja. heeft Sven Kramer het uh, gedaan? Want het was voor hem de eerste keer. Ja, dat, dat, ging, dat ging minder. Oh, dat ging minder. Ja, dat ja. ging minder. Ja. Okay, ja. Ja. Ja, het, ja, het kan tegenzitten natuurlijk, hè? Ja, het kan wel eens tegenzitten. Hij ja. is uh, bij de, de, de ja volgens mij bij de zandmotor, dat is uh, kijk, kijkduin al. Uh... Ja, ging hij niet zo lekker. Okay. Dus uh, toen uh, heeft hij bij uh, de 1 de nog een stukje geprobeerd, maar dat, dat ging wel minder. Mm. Hij gaf ook aan dat hij gewoon te weinig ervaring had ja. met kiteschreven. Dus gaat, hier, gaat hem beter af uh, waarschijnlijk? Hè? Maar hij heeft zich wel onwijs ingezet uh, voor de Hartstichting. Oh, kijk, kijk, kijk. Ja, want daar moeten we het natuurlijk ook nog even over hebben. 1 miljoen voor de Hartstichting. Wat gaan ze met het geld doen? Tja, we gaan een, een onderzoek financieren, dat is eigenlijk een ontwikkeling van een nieuw iets. En dat is een hybride hart. Ja. En um, daar zijn um, ja, mensen die hartfalen hebben en op de donorlijst daar maar geen donor kunnen vinden. Die zouden daar uh, ja, weet je, uiteindelijk ontzettend mee geholpen hebben. Dus het is een uh, onderzoek wat zo'n uh, zo tien jaar gaat lopen. En na die tien jaar hopen we maar ook echt... Het de techniek te kunnen toepassen die we die we hebben ontwikkeld in dit, met dit onderzoek. Ja, ja. En een hybride hart, hoe moet ik me dat voorstellen? Een, een hart buiten het lichaam? Ja, een hart, de, ja, een hart buiten het lichaam. ja. En wat, wat je zeg maar als een soort kastje bij je draagt. Uh... En die de pompfunctie nou, van het hart overneemt. Ze kunnen dan je hart ook uit je lichaam halen... en, uh, op, en, en buiten het lichaam opereren. Dan kunnen, ze, dan kunnen ze er allemaal net beter bij. Uh, voor wat ik begreep. Ja, ik ben ook geen cardioloog natuurlijk. Nee, hè? nee, maar... Dat mogen ook niet het fijne van vragen. Ja. Maar um, ja... Uh, ja, het is een het is een hybride hart. Het is een een, een kunsthart met lichaamseigen stof als ik het goed heb. Oh ja, oké. Okay, en okay. waardoor die niet afgestoten wordt door ja, het lichaam. Ja, precies. Dat is natuurlijk superbelangrijk. En dat verhoogt natuurlijk de overlevingskansen voor deze mensen. Want een uh, ja donorharts zijn natuurlijk niet uh, echt voorradiger. Nee, die, die liggen niet kloppend op de plank. Nou, dat is geweldig. Uh, en volgend jaar, uh, Martijn, wat, uh, je gaat weer aan de gang, denk ik, met organiseren. Ja, het is zo'n fantastisch evenement. en uh, In de aanloop naar het evenement, dan denk ik altijd bij mezelf... nou, dit wordt echt de alle, allerlaatste keer. Oké. Okay. Het evenement, dan denk ik ook... Ja, dit, dan, dan, dan denk ik, ja, dit is, geeft me zoveel stress, dit, dit, dit, dit, oh. dit, is de, oh, dit is de laatste keer, de, de zesde editie wordt de laatste, ja. als je dan eenmaal weer thuis bent en je kijkt terug op het evenement, dan kijk je met zo ontzettend veel plezier op terug en dan heb je een oor van, van een grijns van oor tot oor, ja. en ik doe soms mee en soms ook niet, en hm. ik heb het niet meegedaan, hm. maar... Ja, je krijgt er zo ontzettend goede en, en veel energie van, van het evenement. Van al die deelnemers die, die lachend over de finish ja, aan het kijken zijn. Ze dus komen niet allemaal lachend over de finish natuurlijk. Ze nee. hebben het echt heel zwaar gehad. Ja. Maar ja, er is een bepaalde ja, energie die je daarvan krijgt. En dat zorgt er altijd al voor dat ik denk: nou weet je, we gaan er, we gaan er in ieder geval weer. Proberen te gaan. Oké, okay, helemaal goed. Ja. Maar, uh, maar denk aan je hart, hè, Martijn? Uh, sorry? <laughs> maar denk aan je hart, hè, met al die stress dan? Ja, ja, ja met elkaar tijdelijk en ik ben nog hartstikke jong. Ja, romper op. Nou ja, wat, uh, wat heel mooi is, is uh, natuurlijk uh, de livestream die uh, prachtig was dit jaar. En ik hoorde ook iets uh, tijdens uh, die livestream over een uh, app die er was en dan kon je de mensen volgen. Of, uh, hoe zit dat? Ja, we, elk jaar proberen we ons. Uh, over het evenement Hoept het Helder, een klein beetje mooier te maken en uit te breiden en veiliger te maken ook. Um, dat hebben we dit jaar we het leuker gemaakt door de, door de livestream eraan toe te voegen voor de mensen thuis. Zodat ze ja, iedereen gewoon vanaf zijn computer of uh, ja, de smart TV uh, ja, heel de dag hoe het helder konden streamen. En dat is ja, super gaaf natuurlijk voor de allereerste keer dat we dat hadden. En het jaar daarvoor hadden we inderdaad uh, een um, dat is denk ik al. Dat was tijdens corona dat we de eerste versie hebben gedraaid. Uh, hadden We een app ontwikkeld om uh, digitaal in te kunnen checken. Dus we, voorheen deden we altijd stempelen. Had iedereen een uh, ja, soort ponskaart. En dan gingen we dan met uh, van die stansletters, sloegen we daar dan... Uh, ...Scheveningen in en IJmuiden in... ...dat alle stempellocaties, zeg maar... ...en dat Ponskaartje lieten dan bij de finish en dan kregen ze de medaille. Alleen ja, dat kost natuurlijk ontzettend veel tijd en werk... ...voor alle vrijwilligers om dat te doen. Toen hebben we samen met Dogbyte, hebben we een uh, app ontwikkeld... Um, um, ja, uh, nou, nou samengewerkt met uh, Jasper van uh, Dogbite. En um, ja, dat is een app geworden met eigenlijk een digitale stempelkaart... ...en deelnemers verdienen dan zes stempels... ...dus één bij de start en... Uh, uh, vier tussendoor en dan de finish. Vijf stempels zijn het, sorry, drie tussendoor en dan de finish. Ja. En dan, en dan um, hebben wij in de back-end van de app hebben wij meteen een registratiemodule. En dan kunnen wij zien en wie waar is uh, ingecheckt. Dus wij zien precies wie er al in Scheveningen is geweest, ook in Ijmuiden. En wie er nog moet komen. Okay. En daarnaast kunnen we ook nog de locatie zien van onze deelnemers. En het leuke is dat de mensen thuis kunnen ook de app downloaden. En die kunnen dan hun geliefde kunnen volgen op de app. Kijk, en dan zien dat, dat is dat precies leuk precies waar, waar, waar, uh, waar die varen. Ja, dat is natuurlijk hartstikke tof. Ja, ja. Nou, dat is iets wat we volgend jaar uh, zeker uh, extra aandacht aan, uh, gaan besteden, Martijn. En, en dat... misschien uh, kunnen wij op uh, tv wel de livestream uh, doorzetten, Benno. Nou, geweldig. Dat, dat zou mooi zijn. Ja, ja, ja, leuk. Ook Zandvoort TV. Ja. ja, ja. Nou ja, Zandvoort. We zitten in de hele regio. Hè? Ja. Ook uh, Beverwijk en Heemskerk. En uh, noem maar op. Dus, uh. Oh, leuk. Ja, ja. Nou, we gaan uh, onderhandelen Martijn. En we komen natuurlijk graag bij je terug als het uh, weer zover is. En uh, we, we wensen je een heel fijn weekend. Rust lekker uit. Uh. Nou, onderhandelen ben ik gek op. Mooi. Oké. Heel goed. We hebben je nummer. Dankjewel <tot partij. Tot volgend jaar. En bedankt hè, voor uh, al je <tot> inspanning. Uh, ja, hartstikke leuk. Bedankt voor de aandacht. Oké, okay, okay. okay. okay. hoi. Doei. Hoi. Doei. hoi. 6.9. Straks meer. 3FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3.